7 uur, Jo Boots met het NOS Journaal. Burgemeester Boot van Giesenlanden moet op het matje komen bij minister Leers. De burgemeester weigert mee te werken aan de uitzetting van een asielzoeker uit haar gemeente. Het gaat om een 45-jarige Afghaanse vluchteling die ruim 14 jaar in Nederland verblijft. De man krijgt ondanks veelvuldige verzoeken van de lokale politiek in Giesenlanden geen toestemming om in Nederland te blijven. Minister Leers vindt dat de burgemeester haar verantwoordelijkheid moet nemen en moet meewerken aan de uitzetting. De Franse politie is ervan overtuigd dat de terrorist Mohamed Merah niet zelf de video van zijn moordpartijen heeft gestuurd naar de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De autoriteiten krijgen steeds meer de indruk dat Merah een handlanger had. De video werd vanuit een groot distributiecentrum van de Franse Post bij Toulouse naar Al Jazeera verstuurd. De nieuwszender besloot eerder vandaag om de video met de schokkende beelden van de moorden op zeven mensen niet uit te zenden. Op de luchthaven van Frankfurt zijn vandaag door een staking van grondpersoneel 450 vluchten uitgevallen. Een derde van het totaal. Om half drie vanmiddag werd het werk weer hervat. Ook op andere Duitse luchthavens werd een aantal uren gestaakt. De stakingen maken deel uit van een serie waarschuwingsstakingen met als inzet een flinke loonsverhoging. Libië moet een Palestijnse arts die acht jaar in een Libische cel zat en werd gemarteld... een schadevergoeding betalen van een miljoen euro. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De arts werd in 1999 samen met vijf Bulgaarse verpleegkundigen gearresteerd. Ze zouden 450 kinderen opzettelijk hebben besmet met HIV. Na diplomatieke druk kwamen de Palestijn en de vijf Bulgaarse vrouwen in juli 2007 vrij... De zaak van de Palestijnse arts tegen de Libische staat diende in Den Haag, omdat daar de internationale rechtsinstellingen zijn gevestigd. Het weer, vanavond helder, vannacht plaatselijk wat nevel of mist. Morgen opnieuw veel zon en droog, het wordt dan zo'n 16 graden. Vanaf donderdag aanzienlijk koeler. Dit was het NOS Journaal. ANEB Verkeersinformatie. De files van de avondspits lossen nu snel op. Er zijn nog wel een paar uitzonderingen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar staat voor Dorp 4 kilometer. De file op de A10 West richting Zaanstad is hardnekkig. Voor de Koentunnel, 7 kilometer. De A27 naar Almere bij Hilversum, 3. En naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum, 3 kilometer.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 Word ik daardoor sneller geholpen of zo? Nou, nee, niet sneller. Maar het eventuele wachten bij ABN AMRO wordt zo wel een stuk aangenamer. Zo kunt u ondertussen bijvoorbeeld uw mails beantwoorden. Of woordfeut spelen. Ja, dat mag ook. Ja, ik hou wel van anonu. ABN AMRO. De bank anonu. Fascinerend en genadeloos goed. Kathleen van Edhubbe en Marco Geuken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 soudlimburg.nl Dit is Radio 1. De NTR. Gaststof. Ja, Dames en heren, goedendavond. Onze gast werd in één klap wereld beroemd dankzij Geert Wilders. Want toen de PVV het meldpunt voor klachten over Midden- en Oost-Europeanen begon, kwam hij meteen met het meldpunt Waardevolle Gezelligheid. Waarop positieve verhalen gepost konden worden. En dat is ook de titel van zijn nieuwe met rauwe en vuige rap gevulde CD. Waardevolle gezelligheid. Hier is Mr. Polska. Uw presentator is Jenny Brouwer. Shema, Mr. Polska. Shema. Wat betekent dat nou precies? Want dat zeg je altijd. Ja, nou, dat he? betekent eigenlijk gewoon: hey, alles goed, maar dan straattaal, Poolse straattaal. Poolse straattaal? Ja. En eh, dan, dan heb je ook nog tschist. Tschist, ja. Dat is, ja, dat betekent gewoon hallo. En, en dat is geen straattaal? Nee, dan ben je iets is... ouder als ja. je dat zegt bij de begroeting. Ja, dan ben je gewoon beschaafd. <laughs> dus als je schijma zegt, Shema. Dan, shayma, ja. dan ben je zeker niet beschaafd. Nou, ja, dan ben je oh al ja, gezellig. <laughs> <Ja>. <laughs> um, hoeveel meer aandacht heb je eigenlijk gekregen door dat meldpunt dat Wilders in het leven had geroepen? Um, ja Eigenlijk ging het al uh, best goed met mijn muziek. Uh, ik, ik, ik trad al een tijdje op en uh, ik had al een grote following op internet. Hoeveel had je er op internet uh, ja, voor wilde zal ik maar zeggen? Ja, wat zal het zijn? 35.000 followers. En uh, ik heb een paar videoclips die een uh, paar miljoen keer zijn beluisterd op het internet. Dus het ging eigenlijk al gewoon uh, prima. Maar uh, door het meldpunt... Uh, ja, ben ik wel op de televisie gekomen bij, bij Paul Witteman en uh, in sommige kranten. Dus ja. dat is weer een heel ander publiek wat ik uh, daarvoor nog niet uh, kennis mee had gemaakt. Dat is het vooral, ja. dat je nu bij een ander publiek, ja. bij, bij de wat oudere mens... Precies. Ja. Ja. En uh, dat zal in het aantal followers dan niet zo heel veel uitmaken waarschijnlijk. Nee, en ik denk ook als wat oudere mensen mij uh, gaan followen... dat ze mij de volgende dag weer on als ze, <laughs> zien wat als ze de ranzigheid nezen. Ja, ja, wat de wildernis komt. er allemaal <laughs> langskomt. Dus... Uh... Zo heel veel heeft dat niet geholpen. En um, uh, de, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk met die... Met die vol Want 40.000 uh, followers heb je. Ja. En uh, hoe hou je dat in, in vredesnaam bij? Bedoelt... Um, ja, eigenlijk... Uh, ik post in principe alleen maar een beetje een binnenpret wat ik heb. Gewoon uh, en grapjes. En ik probeer Twitter een beetje juist met, met humor te uh, ja, benaderen. En dan wanneer mijn muziek uitkomt of iets... dan gebruik ik dat ook daarvoor. Maar over het algemeen is het gewoon binnenpret... en uh, wil ik mensen gewoon aan het lachen maken. Mm. Is het nu niet eigenlijk zo dat je twee identiteiten hebt? Die van de artiest, de rapper Mr. Polska... en die van de beroemde Paul? Uh, ja, nou, dat, dat, dat sluipt er een beetje in. Het liefst uh, wil ik gewoon dat ik overal gewoon uh, kan doen wat, hoe ik ben. Maar uh, dat is nu wel een klein beetje erin aan het sluipen. Ik, pro, ik ben... Uh, uh, heel erg mijn best doen om uh, dat zo, no, toch nog samen te houden. Want ik ben geen politiek strijder of. Uh Iemand die in debat gaat met mensen uit de politiek. Nee, maar zo'n optreden bij Paul en Witteman... hoe ervaar je dat dan? Uh, ja. Ik herinner me vooral het ongemak ja, van Paul Witteman. Ja, ja, nee. die niet dat, wist waar hij zijn handen moest laten. Nee, dat, dat vond ik juist het leuke... om, om, om uh, die mensen daar te verrassen. En uh, <lacht> dat was ook helemaal niet afgesproken. Dus uh, ja, ik wou toch op mijn manier... Uh, indruk daar achterlaten. En dan ging ik gewoon staan daar en rappen. Ja, ja. En, uh. en, en, en we kondigden het aan met... Uh, dat iedereen zijn handen omhoog moesten. Ja, ja. ze wilden Eigenlijk meedoen, maar bij nader inzicht ja. ook maar niet. Ja, het was, uh, was een leuk moment. Wel ja. heel spannend. En hoe ongemakkelijk voelde je jezelf? Uh, ja, ik had... Uh, op het begin, uh, uh, toen had ik al twee of drie dagen echt achter de rug met... Constant interviews, heel de dag van daar naar daar en heel de dag bellen. En uh, uh, eigenlijk voor Paul en uh, ja, werd het me wel een beetje een soort van veel of zo. Want uh, ik heb daar nooit mee te maken gehad. En nu moest ik opeens uh, als een soort van vertegenwoordiger daar staan. Van alle Polen in Nederland? Ja, en uh, nou, eerst was ik heel erg aan het twijfelen of ik dan uh, mijn heel diplomatiek moest gaan neerzetten en... Uh, dat had ik eigenlijk helemaal geen zin in. en Toen had ik besloten om gewoon ja, mezelf te zijn. En uh, op dezelfde manier als hoe ik die, uh, dat meldpunt online heb gezet. Met een beetje met een knipoog uh, ook gewoon daar op die manier uh, ja, te gast te zijn. Want hoe, hoe ingewikkeld is dat eigenlijk? Ik bedoel, de Pool in Nederland bestaat natuurlijk niet. Want er zijn er uh, nogal veel van ja. verschillende, uh, met verschillende achtergronden. Ja. Dus hoe, uh, hoe, hoe voel je je daaronder? Dat je je toch als zodanig positioneert of ja. gepositioneerd wordt? Zolang, zolang ik dat uh, op mijn eigen manier kan invullen... en op mijn eigen manier uh, iets positiefs kan doen, vind ik het allemaal prima. Ja. Maar ik, wil niet, uh, ik hoef niet in uh, hete debatten gegooid te worden. Je zou kunnen zeggen dat je missie is geslaagd. Hè? Want uh, vanmiddag werd bekend dat de meerderheid in de Tweede Kamer het meldpunt verwerpt. Ja, en, en vorige week stapte Hero ook al uit de PVV... Ja. Dus uh, dat zijn wel twee mooie dingen. En die heeft nu natuurlijk ook tegengestemd. SGP en uh, VVD uh, en PVV uiteraard hebben voor het meldpunt uh, gestemd. Nou goed, jij bent je eigen meldpunt begonnen. Het ja. meldpunt uh, waardevolle gezelligheid. En ik had je gevraagd om, om een paar willekeurige reacties uh, te laten. Hoeveel ja. meldingen zijn er eigenlijk bij jou binnengekomen? Uh, Heb je daar enig ja, idee van? meer dan vijfduizend. Tussen de vijf en tienduizend inmiddels. Okay. Dus dat, is, uh, ja, dat zijn toch... Uh, een hele hoop mensen die de moeite hebben genomen om een verhaaltje uh, om, uh, in te typen wat ze hebben meegemaakt. Laat maar horen. Ik heb hier uh, eentje en dan, uh, die begint met. Uh, Gistermiddag op station Zoetermeer stikte ik zowat in een gehakt balletje van mijn Subway-broodje. Er was een oost-europees uitziende man die mij enorm hielp door op mijn rug te kloppen en een servetje te geven. Echt enorm bedankt. <lacht> <Hij heeft lacht> niet te hard gekloppen. Nee nee, dat is wel uh, ja, super gezellig klinkt ja. dat. Uh, en, uh, ik heb hier nog een verhaal. Uh, ik heb nu bij drie verschillende werkgevers gewerkt met Polen en Nederlanders als collega's, de houtzagerij, kippenvangen en bij een technische dienst van de uh, kippenslachterij. De Polen werken keihard, die hoort ze nooit klagen. Ze werken nog harder en leren goed Nederlands. Het is grappig om met ze te praten... omdat ze zo een grappig Pools accent hebben. Ze lachen gezellig mee. Voor de Polen en de buitenlanders is het geen enkel probleem om over te werken. Dit terwijl de meeste Nederlandse, Nederlanders overdwarst... en met uh, gierende banden om vijf uur de poort doorjagen naar huis... in de houtzagerij en tijdens het kippenvangen precies hetzelfde verhaal. Ik ben hartstikke blij met de harde werkers uit het Oostblok. Goed, locatie put, hè? Ja. Stond daar geloof ik bij. De tegel ligt daar. Met de vraag of die op een gegeven moment uh, beschreven kan worden door ja. jou. Nou, je grossiert in tegelwijze. <lacht> ik doe er even twee. Okay. Gelukkig zijn, je moet het maar kunnen. Ja. Is er één van jou. Ja. En uh, het weekend en ik zijn tweelingbroer. Ja. Dat ik heel mooi. Maar goed, wie weet komt er iets anders op te staan. Ja. En uh, luisteraars kunnen zich uiteraard melden. Heel graag zelfs. Ga naar onze site radiokunstof.nl Of stuur een tweet naar hashtag uh, radiokunsthof. Um, we gaan luisteren. Dat is volgens mij wel handig. Dat mensen jou ook uh, al rappend hebben gehoord. Ja, precies. De single van je uh, album um, Waardevolle Gezelligheid heet... 1 miljoen vrienden. Precies, je relativeert het wel. Ja. Dit is het moment dat je hart in hart met je vrienden dans. Je geeft elkaar compliment. En een glimlach. Iedereen is juist. Ik ben baard. De nacht tot aan de komen. deze dag heb ik 1 miljoen vrienden. Bel een taxi, breng het lichaam naar de vijf. Wat is dit leuk met 1 miljoen vrienden? Ik takteer, ik ben jarig, elke dag. De I'm oh. an is dit leuk met een miljoen vrienden ik trakteer ik ben jarig elke dag deze avond is van ons ik wil liggen op de grond of hangen aan het plafond deze avond daar draait het om we gaan liggen op de grond of hangen aan plafond 1 miljoen vrienden van het album Waardevolle Gezelligheid. Het tweede album van uh, Mr. Polska. Hij heet eigenlijk uh, heel gewoon Dominique Vladimirich. Groot. Vladimir, <laughs> ja voor die meer, iets. ja, voor die voor het je meers. Dan ga ik het bijna zelf fout zeggen. Ja, dat krijg je nog. Ah, ah. <laughs> um, uh, goed, begin deze maand kwam dat album uit. Uh, nou ja, beter getimed kon eigenlijk niet. Nee. Um, is dat meldpunt van jou niet eigenlijk gewoon uh, reclamespot voor dit album? Ja, nou, ik kon natuurlijk niet weten dat, uh, dat, uh, dat dit ging gebeuren met uh, dat de PVV zo'n meldpunt. Uh, zou maken en dat, uh, de, de datum voor het album stond al vast. En uh, ja, wat ik heb gedaan: ik, ik uh, zocht gewoon een pakkende titel en uh, ik vond het waardevolle gezelligheid. Zo heet mijn album. Dat stond toen ook al vast, vond ik wel ook een, gewoon een goede uh, titel voor de website. En als ik daar een paar cd's meer door verkoop, ja, waarom niet? Ja. Maar dat was niet uh, de Opzet. insteek. Nee nee nee, nee, nee, nee. Terwijl het marketing technisch gezien Ja, natuurlijk... is wel echt een, een miljoen dollar idee. Uh. Ja, beter, beter kan je het niet <laughs> hebben. Uh, uh, nog even, want je bent nu overal, hè, omdat ze, uh, ze dus de, uh, ook de oudere uh, Nederlander, jou heeft ontdekt ja. en omarmd. Uh, ben je bijvoorbeeld ook uitgenodigd om een... Uh... Je was in de Keukenhof trouwens. Ja, met de Samen... first lady ja. van Polen en uh, prinses Margriet. Dat moet toch ook wel wat zijn geweest? Ja, dat was wel... Uh... Zomaar was ik daar ineens uh, en ik was wel heel erg trots en voelde mij wel vereerd uh, met de first lady. Ik zeg altijd dat ik de Poolse president ben, dus nu <lacht> dichter dan dat uh, kom je er niet bij, denk ik. <lacht> en hoe was dat? Bedoel, uh, ja, nou, gesproken. Eigenlijk de, de bijeenkomst dat, ja, dat was gewoon heel saai, dat was gewoon allemaal uh, vertellen over de keukenhof. Maar het was wel mooi dat toen ik daarna... Uh, Tema is Polen, van ja, de ja. duidelijkheid. Uh, toen ik daarna, uh, na, na, na de opening, waren, was er een klein uh, groepje mensen die met uh, haar kennis mochten maken. En daar was ik ook onderdeel van. En toen ik met haar sproek, toen, uh, sprak, toen uh, vertelde ze mij dat ze tijdens de lunch het over mij hebben gehad. En dat ze de, het heel mooi vindt waar, waar ik mee bezig ben. Ben. Maar met de muziek? Of? Ja, nou, maar gewoon de, wat, dat ik uh, hier een tegengeluid geef precies, tegen alles. Ja. Uh... Dus met uh, uh, de activist, ja. Dominique, ja, Mr. Polska. Ja, ja. Uh, en dan moet je binnenkort ook uh, een opening uh, verrichten. Althans, daar ben je ook bij betrokken. Je ja. moet daar een, uh, een paar nummers van, van je album laten horen. Uh, opening van een expositie Polen in het museum, uh, museum in Den Haag. En dat wordt geopend, zag ik vandaag, door uh, wethouder Marnix Noorder. En uh, ik weet niet of jij het je nog herinnert... maar dat was die wethouder, die PvdA-wethouder in Den Haag... die als eerste riep dat de Immigratie- en uh, Naturalisatiedienst... werkloze Oost-Europeanen gedwongen moet gaan uitzetten. Dat was ja. in, 2010, uh, in 2010, riep hij dat... Um, herinner jij je dat eigenlijk? Nee, nee. ik hoorde dat net. en um, ja, Ik vind het eigenlijk een beetje dubbel. Want uh, ik ben zelf van mening dat je altijd gewoon je best moet doen... om uh, ja, niet in de uit, uh, uitkering uh, uh, te komen uh -huh. en gewoon te werken. Dus daar ben ik het wel een beetje met hem mee eens. Maar, gewoon nou, terugsturen. Ja. Nou, nou, dan denk ik bij mezelf... Van, ja, als dat mensen zijn die hier ook iets proberen op te bouwen... Ja, dan is uh, ja, het een beetje lastig. Ik vind het een beetje een, een moeilijk onderwerp. Uh, of, of ze nou dan teruggestuurd moeten worden of niet. Ik vind, wat ik wel vind is dat iedereen gewoon moet werken. Oké, okay, dus je vindt het niet zonder meer verwerpelijk dat hij dat riep. Van, uh, uh, ik, ik, snap het, uh, ik snap het wel een beetje. Maar het is, uh, het is wel een uh, ja, toch. Uh, uh, an, dat kan je eigenlijk tegen iedereen dan gaan zeggen die uh, iedereen, alle, alle andere etnische minderheden hier in Nederland. Kun je dan dat ook tegen hun zeggen. En, ja, dat is een beetje dubbel. Hm. Spreek jij vrienden ook op die manier aan als ze een uitkering hebben? Ja, ik probeer wel iedereen rond om mij heen te motiveren om iets met zijn leven te doen. Hm. Want uh, ja, van, van thuis zitten is niemand blij geworden of gezellig of waardevol. Heb jij ooit een uitkering gehad? Nee, zeker niet. Nee. Genoten? Nee nee, zek nee nee, nee, nee. Ik heb alleen studiefinanciering gehad. En, uh, maar dat was omdat ik naar school ging, maar voor de rest uh, heb ik altijd gewoon netjes gewerkt. Je bent trouwens ook pas 22, voor alle duidelijkheid, ja, en je woont nog bij je moeder thuis. Volgens mij ben ik de jongste wat ooit in dit gebouw is gekomen. <laughs> nee, dat is niet waar. Dat is niet okay, waar. Okay. Ik geloof dat Kaidman uh, en Sander Vogel... Nee, Oké, okay, zijn... ja, gelukkig. Okay. Er is nog <laughs> hoop. Ben, er is nog hoop. <laughs> Het kan nog heel goed aflopen. Maar goed, um, je woont ook nog bij je moeder thuis, of inmiddels niet meer? Ja, nee, ik, wo ik, woonde daar. ik woon daar nu eventjes. En uh, ja, van de volgende week woon ik weer gewoon op mezelf. En, uh, en bij de uh, uh, man van je moeder, haar levensgezel... en dat is tegelijkertijd ook uh, jouw chauffeur en ja. begeleider... Uh, gaat met jou mee naar vrijwel alle optreden. Ja, ja die rijdt altijd uh, mee en die, uh, die let altijd op. Want ja. het kan nog wel eens uh, ja, wild worden in die discotheken. En wat gebeurt er dan? Ja, die, uh, overal wel alcohol in het spel komt en uh, sommige mensen kunnen daar niet mee omgaan. En uh, die hebben dan iets te veel gedronken en die zijn dan lastig. Of uh, ik ben wel eens een keertje in het publiek getrokken. Ja, dan moet er wel iemand zijn die mij weer gelijk weer uit het publiek trekt. En dat doet Jan dan? Ja, die rent er dan op af en uh, die sleurt mij uh, in één beweging draait Je voelt je echt veiliger als hij uh, erbij is? Ja, zeker wel. Want wat is dan een. Bedoel... Nou, het, het valt over het algemeen wel mee hoor. Dat is echt. Dat is één keer gebeurd. Maar ja, je weet maar nooit uh, wat er allemaal uh, wat voor gekken er zijn. Het was één keer heel erg uit de hand gelopen, hè? Begrepen we? Van uh, ja, één keertje. Dat was, uh, was ook alweer een jaar geleden of zo. Dat was niet tijdens een optreden, maar dat was daarna, toen uh, ben, uh, heb ik een, uh, een glas uh, in mijn nek gekregen. Een bierfles. En uh, ja, gelukkig zit ik hier nog. Ja, want dat was bijna uh, heel erg misgegaan. En daar heb je uh, een behoorlijke knauw van gekregen. Ja, ik, was, uh, de dokter vertelde mij dat het uh, net langs mijn uh, slagader in mijn nek uh, zat. Dus dat ik heel veel geluk had gehad. En uh, ja, ik ben er wel uh, scherper door geworden. Ik let wel op als ik s'avonds uh, ergens ben of zo. Maar het, uh, het heeft niet heel veel invloed meer op mijn leven. Hm. Behalve dan dat Jan er altijd bij moet ja, zijn. Ja, precies. Dus het heeft wel invloed op je leven. Uh, ja, een klein beetje misschien dan. Ja. Maar ik hou me er eigenlijk niet zo heel veel mee Nee, mee zou ik bezig. ook vooral niet. Nee. Goed, uh, uh, anders dan je naam doet vermoeden, namelijk Dominique Groot... Ja. Uh, ben je 100% Pools. Ja. Want uh, je vader, de verwekker, is een Pool. Ja, uh, die, die woont in Polen. En uh, daar heb ik geen contact mee. Ook nooit gehad? Ook nooit gehad. En uh, toen ik naar Nederland kwam met mijn moeder, uh, was zij getrouwd met een uh, Nederlandse man. Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? Uh, drie. En, en, uh, Herinner je je er nog iets van? Ja, eigenlijk? niet zo heel veel van uh, hoe ik... Ja, ik was drie, dus ik weet niet. Uh, mijn geheugen gaat niet zo ver terug. Uh, maar, van uh, de meesten niet, kan nee. het je uh, en ik En die heeft mij toen uh, uh, als het ware geadopteerd, zodat ik een Nederlandse nationaliteit kreeg. Waardoor ik ook zijn achternaam kreeg. En uh, ben je daar blij mee? Ik bedoel, um, is het ja, een heel uh, principiële uh, beslissing geweest? Ik ben, ik, ik ben er uiteindelijk wel blij mee, maar ik vind het soms wel uh, ja, lastig, omdat uh, ik moet dat elke keer uitleggen. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben toch uh, vol bloedpools. En uh, dat mag iedereen van mij ook weten. Dus dat is soms een beetje uh, lastig. Weet je, als het ergens staat, Dominique Groot, dan staat er natuurlijk niet een heel verhaal onder. Uh, hoe dat zit. Nee, nee. Sterker nog, vaker is het misverstand... half Pools, half ja, Nederlands. Ja, ja, ja. En dat wil je dan ook niet, lijkt mij. Nee, uh, ik ben gewoon uh, ja, in Polen geboren. 100 procent Pools. Mijn uh, ouders Polen. komen daar vandaan. Ik ben een trotse uh, um, Wat is hij... Want je, je schrijft veel autobiografische teksten, hè? Uh, ja. Ook over je jeugd. Maar over je biologische vader heb je nog nooit iets geschreven. Ja, nee, ik... Uh, ja, ik, ik heb niet echt heel veel behoefte eraan of zo. Ik denk dat dat gewoon nu is. Uh, dat ik, ik, ik heb ook geen behoefte om hem te zien. En uh, ik sta er ook niet zo heel veel bij stil. Ik denk als er een moment komt dat dat verandert... dat ik dat misschien wel zou doen. Mm -hmm. Maar ik, ga, ik zou niet nu, omdat dat misschien mooi is... om te horen een verhaal uh, opschrijven. Ik wil dat wel echt doen als dat moment daar is. En uh, wat voor moment zou dat dan kunnen zijn? Uh, ja, dat kan van de een op de andere de dag zijn. Of uh, misschien als hij ziek is en uh, dat hij de uh, uh, laatste dagen of ja jaren... Als het bijna te laat is, dan ja, denk Ja, jij... mi mis misschien denk ik dat. Uh, voor nu denk ik nee, maar uh, ja, dat weet je nooit. Volgens je moeder lijkt je fysiek sterk op hem, hè? Ja, dat hoor ik wel eens, ja. Maar uh, <lacht> ik heb er helemaal geen idee bij, want ik heb ook nog nooit een foto gezien. Het deert je echt niet? Nee, nou ja. Hij heeft uh, totaal geen... Uh, Nee, inbreng gehad op mijn leven. Dus uh, je gunt het hem eigenlijk niet, begrijp ik hier ook een beetje uit. Ja, het is een, ook een beetje gewoon uh, ego van mezelf. Van, uh, je bent er nooit voor mij geweest. En uh, je hebt nooit uh, de moeite genomen om mij op te zoeken. Ja, waarom zou ik je dan wel opzoeken? Ja. Je bent uh. wel al drie keer op televisie geweest in Polen. Ja, uh, uh. De kans is groot dat hij jou heeft gezien. Ja, ik hoop het. En dat hij dan uh, een beetje pijn in zijn hart heeft. <laughs> Lekker leed <late> van mij. <laughs> Wanneer is het eigenlijk begonnen met uw muziek? Um, in de eerste klas. Van de? Um, uh, middelbare school. Wat voor school zat je? Uh, de, de, uh, de Gerrit Rietveld College in Utrecht. Daarvoor heette het Blauw Kapel. En, uh, Opgegroeid in Kanaleiland. Hè? Ja, Kanaleiland. Zo'n uh, gezellige Vogelaarwijk. Uh, ja, precies. <laughs> ja, ik heb eigenlijk in, in drie van dat soort wijken in Utrecht gewoond. In Zuilen ook nog en later in Overvecht. En, ja, het lijkt een beetje allemaal op elkaar. En uh, ja, daar begon ik gewoon uh, muziek te maken voor mezelf eigenlijk. Ik had uh, van, uh, van mijn. Uh, ik werkte in, in een. Uh, in de horeca als uh, afwasser. En dan had ik voor 50 euro een microfoon gekocht... en voor 60 euro een uh, mixer en uh, een geluidskaart. En dan zat ik gewoon thuis muziek te maken, voor mezelf. En wat voor muziek was dat? Ja, gewoon rappen. Gelijk, vanaf het begin? Ja, gelijk rappen. En uh, toen ik mijn middelbare school had afgemaakt... Uh, besloot ik om er wat mee te gaan doen. En, en die gevoeligheid voor taal... die je toch behoorlijk moet hebben als rapper... Ja. Um, we, uh, was je daar gelijk van overtuigd? Dat, dat, dat... Nee, nee. nee. Ik, dat is, uh, ik, uh, het is gewoon een beetje gegroeid zo. Uh. En als je mij op Twitter volgt, dan zie je ook dat ik. Uh... De, uh, de, misschien wel de slechtste uh, spellende rapper van Nederland ben. <laughs> ik maak spelfouten om de, om de tweet. Maar, Volgens uh, mij is een beetje rapper een slecht spellende. Uh, ja, nou, dat weet ik niet. Maar <laughs> ik weet wel dat ik uh, typfout uh, en spelfout Polska ben. <laughs> <laughs> maar wat me, wat me iedere keer weer verbaast bij iedere rapper... is. Sef zat hier bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden okay. met De Leven. Ja. Jij hebt het nu over De Oostblok, Leef. ja. ja. Um, dat, ik denk zelfs dat het juist omdat je zo je gang kan gaan met die taal... Ja. dat het helemaal niet uitmaakt, dat het niet wondert. Nee, nee, maar dat, dat is ook zo. Uh, so, uh, ik, ik luister meestal gewoon hoe iets... Uh, klinkt. en uh, ja, Hoe het klinkt en overkomt. En als uh, ja, de Oostblok leven uh, lekkerder klinkt dan uh, het, het Oostblok, Oostblok leven. Leven. En dan is Het Dan is het de Oostblok leven. <laughs> ja. ja. En uh, was het nou zo dat je dan op die middelbare school... wel de hele tijd werd, want op school moet je het dan goed. Hoe werkt dat? Nou, dat... dat, uh, dat uh, yeah, in het dagelijkse leven praat ik wel gewoon normaal. hoor. Dan zeg je wel ja, le uh, uh, uh, het leven. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ja. Dus het zijn ook wat dat betreft, als het gaat om taal... Uh, ja. twee personen. Ja, precies. Met, uh, met, met, uh, met de muziek uh, ben je eigenlijk vrij. Omdat je kan dat gewoon zelf invullen hoe je wil. Hm. Maar om uh, een, een, gesprek, een serieus gesprek met iemand te voeren... en dan heet het grapjes te maken. Dat is door, door woordgrapjes te doen uh, is niet altijd uh, gepast. Nee. Maar, uh, we gaan even luisteren, want je was ook bij uh, Rijman is Laat. Yeah. En toen was jou gevraagd om een uh, speech te schrijven. Wat was eigenlijk de opdracht? Ja, hoe ik, uh, Nederland, hoe ik kijk naar Nederland. Oké, okay, dan gaan we even luisteren. Voor mij is Nederland geen molens en kaas... Voor mij is Nederland brood, shawarma en Surinaams. <lacht> voor mij is Nederland vaak zeuren en je mag maar één koekje uit de trommel. <lacht> en als ik het zou lusten, dan, dan chapte ik kaas als ik opsta. Als ik asperges zou plukken, zou ik ondertussen luisteren naar hazes. En hoe ver ik ook ga, Holland zit altijd in de bagage. Ik wil Nederland bedanken voor Katja Schuurman, waar ik vroeger pacha op sloeg. <lacht> Ik, ik wil Nederland beden bedenken voor Henny Huisman, Ron Brandstede... en omdat het rijmt, Walter Kroes. <lacht> Tijdens deze zogenaamde poëtische woorden... besef ik mij dat terwijl ik in Polen ben geboren... Nederland een waardevolle gezelligheid van mij is geworden. Zorgtoeslag en elke maand stufie. <lacht> ik kocht er Nederlands jonko van en Marokkaanse asie. Mijn mond steekt naar Turkse pizza en er zit Bami op mijn shirt. Je kan lullen wat je wil, maar Nederland, dit is Nederland met een kleur. Ik hou van Nederland alsof ik blond ben en Willem heet. Ondanks de duizend dagen dat ik door het kut weer binnenbleef. Dit is mijn Nederland, misschien is het anders dan de jouwe. Maar als Nederland een vrouwtje was, zou ik met haar trouwen. Nou, en daar zaten ze hoor, die tantes, in jouw taal gesproken. Ja. Ja, ze vonden je geweldig. Ja. Trouwens, nu wordt er ook druk getwitterd. Eh, Sander Bremer, cool dat Radio 1 gewoon 1 miljoen vrienden draait. En Linda, Mister Polska is super. Oké, okay, mooi zo. Um, ja, weet je, 22 jaar, dan ga je daar voor die camera staan en dit doen. Trouwens, je hebt hier weer een, nog weer een iets ander accent. Hè? Hoor je dat zelf ook in je uh, speech? Ja. Ja, ik, ik, ik weet je wat het is. Ik, soms met muziek doe ik dat ook. Dan, dan, ik zie dat als een plaatje, weet je wel. En als, als een meer accent erop uh, geven, dat het plaatje sterker maakt. Bijvoorbeeld als bij het liedje Gustav. Mm -hmm. of over serie. je oom gaat ja, dat? Ja, nou, daar zet ik een heel sterk accent op. Omdat ik, dan, dat, dat geeft meer sfeer. En dat brengt meer over als hoe ik, hoe ik wil dat het overkomt. Dus dan doe ik dat gewoon. Mm. Maar het is geen geheim of zo ik, uh, dat ik uh, een soort van rol speel. Of zo. Ik ben ja. daar wel gewoon heel uh, open in. Je hoort ja. ook nummers van mij dat ik gewoon uh, zo'n accentlozer heb. Of hier, uh, Even praat. over dat nummer, uh, Gustav, je noemt het zelf al. Dat gaat over uh, je oom. Mm -hmm. uh, is altijd in Polen gebleven, geloof ik. Nee? Ja. ja. Uh, wat was het voor iemand? Broer van je moeder? Ja, uh, en, en uh, uh, ik kwam daar altijd uh, thuis. En... Uh, Mm. Er was gewoon, ik zag altijd gewoon een film voor mij, uh, wat daar gebeurde. Maar omdat ik, omdat ik uh, geen films maak, kan ik daar kon ik daar niks mee. Tot op een gegeven moment ik een keer in de studio was... en uh, uh, ik, ik besloot om daar iets over te schrijven. En uiteindelijk hadden we uh, een taxfonds gekregen. Dat is een, uh, dat is een subsidie voor uh, de videokunsten. En uh, toen hebben we uiteindelijk toch nog een soort van videoclip-achtige film kunnen maken ervan en is het uiteindelijk heel tof geworden. Wacht even, nu begrijp ik niet. Bij je oom heb je gefilmd? Nee, gewoon in Nederland. Ja, ja, ja. Maar wel het verhaal. Van hem? Ja, ja, want ik heb die clip inderdaad gezien. Ja. En je ziet daar uh, uh, nou, een hoop nadigheid eigenlijk. Ja, ja. Ik bedoel, het was geen vrolijk type. Ja, ja nou, uh, uh, uh, hij leeft in het echt nog gewoon. Hoor. Oh, hij leeft nog hoor. Ja, hij leeft nog gewoon. Dus het is, uh, het is, je ik ziet heb... namelijk allemaal beelden van uh, een kerk. Ja. En ik dacht dat, uh, dat je aanwezig was bij een begrafenis. N maar dat heb ik dan niet helemaal nee, goed Nee, dat, dat is gewoon ja, als een soort van film neergezet. Gewoon, uh, maar, uh, uh, Waarom wilde je hem eren met dit nummer? Uh, ja, niet per se eerder, maar ik wou wel uh, het verhaal vertellen... van, van iemand die uh, hard heeft gewerkt en uh, in, in, uh, toch een, soort van een beetje verzuurd is geworden. Mm -hmm. En uh, uh, het, uh, met allemaal mensen om zich heen leeft en uh, die toch wel bij hem blijven... omdat het in Polen taboe is om, om uh, of je ouders de rug toe te keren... of je, je, uh, als je getrouwd bent om te, om te scheiden. Onder de jongeren is dat nu wel wat minder... maar bij de oudere generatie, die blijven we gewoon samen. Voor altijd. Ja. ja. Anders dan jouw moeder? Ja. Maar die was dan ook min of meer van Nederlands? Toch? Ja, die is uh, best wel uh, een, een Nederlandse Poolse vrouw. Hoe heeft zij haar leven hier verder doorgebracht met jou eigenlijk? Mm, ja, zij is getrouwd geweest met een Nederlandse man. En, uh, Meneer Groot dus? Ja. En uh, ja, daar is ze uiteindelijk weer van gescheiden. En toen hebben we best wel lang gewoon uh, samen met mijn zusje... want ik heb ook nog een zusje gekregen van, uh, van hem. Ja, een halfzus dus. Ja, en uh, ja eigenlijk uh, hebben we het altijd, zijn we met z'n drieën geweest gewoon. In Kanalen Eiland ja. en Zuilen. En Overvecht, ja. En, uh, want je beschrijft dan bijvoorbeeld die oom Gustave die enorm op de bank hangt en de hele dag naar porno kijkt. Ja. Als je die andere nummers van jou een beetje uh, uh, beluistert... Uh, uh, jij daar, lust jij daar ook wel op? <lacht> Was daar toezicht op, uh, Dominique, Mr. Polska? Ja, nou, ik denk dat iedereen gewoon uh, puber is geweest. Mm -hmm. En... Uh, in zijn slaapkamer zijn eigen avonturen heeft meegemaakt. <laughs> Ook Mr. post. Uh, ja, natuurlijk Ik ben, ik ben uh, ook gewoon een mens. Uh, en als, als je mijn uh, slagader doorsnijdt, komt er ook gewoon bloed... en misschien een beetje waterkijt. We, we spraken jouw moeder en ze zei, uh, vertelde over jouw liedjes, zoals ze ze noemt... Ja. dat ze, uh, ze ze niet allemaal helemaal uh, goed beluistert. En het viel nee. mij ook op dat jij bijvoorbeeld bij ZEP... Uh, de jongeren ja. uh, voor de kinderen... nou, ik denk dat ze zes, zeven waren ja. of zo, die in het publiek zaten... En dat je dan toch ook een paar dingen inslikt... of niet helemaal ja, of duidelijk... Ja, anders, uh, anders uh, andere woorden ervoor gebruikt. En, en zijn dat dan situaties waar... dat je denkt, hoe, hoe, ik bedoel, in combinatie met je moeder... hoe gaat dat dan? Ja, nou, uh, ik weet wel ongeveer wat mijn moeder leuk vindt om te horen... dus dat laat, laat ik haar dat horen. <laughs> Ze heeft één favoriet, geloof ik, hè? Uh, Ja, volgens mij is dat één miljoen vrienden. Ja, ja, ja, ja precies. Ja. Die hebben we dus eigenlijk voor Korsja uh, gedraaid. Ja. ja. Um, uh, nu gaan we trouwens even naar een ander nummer luisteren van het album. Uh, het heeft in zekere zin ook met je moeder te maken. Okay. Uh, Trek 9 um, en dat heet Onzekere Glimlach. Ja. In mijn Box loop ik rond... Door de woonkamer, maar ping gesprekken met wat spontane dames. Ik moet nog gaan douchen en ik ben een beetje woezy, want ik drink al sinds de middag, dus ben ready voor wat poesie. Ik ken ze niet. Misschien van twitter of aan de show, maar dit is beter dan hier thuis zitten. Denk de fles leeg en pak de bus. Als een verdoofde yoghi, duik ik in een truss. Deze onbekende mensen geven het gevoel. Deze, deze onbekende mensen geven het gevoel. Deze, deze onbekende mensen geven het gevoel dat ik iemand ben. Soms gaat het soms best lekker en dan, uh, weet je, dan, dan wordt er iets meer plezier gemaakt dan uh, aan gewerkt. Bijvoorbeeld dan, dan zijn, we, zijn we in de studio en dan moeten we eigenlijk een show voorbereiden of opnemen of iets. En dan nodig ik bij een meisje Ik spreek af met meiden, een feestje. Zoek de drukte, ontsnap weer leven. Vul de leegte, streel mijn ego. Sneuveldneesje, door de week Papa Beetje, veel leven, Anders weten, geven Deze leven, sleep me mee. Want ik ben niet graag alleen. Ik ben gewend dat iedereen van mijn houdt. Dus ik ben op weg naar iedereen die van me houdt. Deze onbekende mensen geven het gevoel... In my band I don't call me can't do Sorry dat ik de hele weken niet was Ik was met Boas werk aan mijn cd Elke dag Zijn er nog rekeningen gekomen? Want die van Agen staat nog open Staat nog open Maar dat komt goed Ik heb binnenkort wat shows Ja, ik eet slecht En ik slaap weinig En ik denk dat ik hier nog even blijf Ik heb geen geld voor treinen En sorry dat ik je vraag Maar kan ik wat geld lenen om te eten? Bel je snel, dankjewel Ja, dat was hij dan? Voor ja. je moeder, Moesha Kosha. Ja. En uh, we hebben haar gesproken, zei ik net al. En ze vertelde ons: Ik heb al die tijd in hem geloofd. Hij is echt een doorzetter. Hij heeft het heeft allemaal lang geduurd, maar het was het waard. Uh, ik was wel eens boos, hij liep altijd zonder geld, maar nu kan hij mij helpen. Van zijn eerste geld heeft hij ons een kerstvakantie naar Polen cadeau gedaan... en ging voor iedereen daar kerstcadeautjes kopen. En van zijn volgende salaris gaf hij mij zijn pimpas en zei... ga jij maar eens lekker shoppen. Ja. Doe mij zo'n <laughs> Dat is toch waanzinnig. Ging je dat echt zo doen? Ja, ja, ja. ja. ja nee, ik vond dat mijn moeder dat wel had verdiend. Na al die jaren dat ze voor mij... Uh, in, de, in de eentje toch uh, in een ander land met twee kinderen... heeft ze altijd het best gedaan. Dat, uh, we hadden het niet super, super luxe, maar we hadden wel altijd gewoon alles. Er was altijd eten en uh, er was altijd wel geld om, uh, om, om kleren te kopen. En Pools? Werd je Pools opgevoed eigenlijk door haar? Uh, ja, thuis spreken wij gewoon Pools en uh, mijn moeder die kookt Pools. En, uh, Veel aardappelen en augur. Uh, uh, ja, en vlees, ja. ja <laughs> Dat is trouwens ook een vraag van een luisteraar die je bij aansluit. Wat een leuke, vrolijke man, uw gast van vanavond. Ik zou graag aan Mr. Polska willen vragen of hij net zo goed Pools spreekt als Nederlands. In welke taal voelt hij zich het meeste thuis en spreekt hij ook andere talen? Ehm, um, ik, uh, ik, ik spreek ook gewoon Pools. En uh, ik kan het lezen en uh, verstaan. Maar mijn Nederlandse woordenschat is wel veel breder dan, dan het Poolse. Uh, da, omdat ja, ik, ik woon hier mm -hmm. en uh, ik spreek dagelijks uh, Nederlands. Ben jij dan een ander iemand ook in het Pools? Ehm... Um, ja, ik kan maar niet zeg maar, ik ken hier uh, heel veel straattaal ook. En mm -hmm. ik, ik, ik weet ook precies hoe ik woordjes naar mijn eigen hand moet uh, draaien. En dat is iets lastiger in het Pools. Dus in, in het Pools praat ik eigenlijk heel netjes. Ja, ja. Uh, <laughs> Want daar, daar heb je bij... natuurlijk ook helemaal geen contact met nee. uh, uh, jongeren. Met, nee. met mensen van jouw leeftijd Nee, uitlaardig. nee. Ik, ik, ik, ken de, ik ken de straat al niet echt daar of zo. heb je uh, gewoon al die oude ooms en tanten. Ja, uh, ja. Uh, we, we, want, laten we, want die taal is nogal belangrijk. Uh, zullen we er een paar doen? Uh, tantes bijvoorbeeld. Ja, uh, dat is voor jou hoe je dat gewoon. in het post? Nee, nee, Nee, wat, wat, oh, wat, wat dat betekent. Ja, tantes, dat zijn gewoon de vrouwtjes. De vrouwtjes, ja, de meisjes. Ja. En uh, paga slaan. Paga slaan, dat is uh, met jezelf plezier hebben. dat ja, <laughs> Heel erg na te denken uh, ja. om te formuleren <laughs> ja, ja. En um, er zitten heel veel verkleinwoordjes in. Hè? Bijvoorbeeld ja. aardappelvlees. Die eten beetje warm, die bitjes koud. Buikje bol en de schoentjes beetje mooi te eigenwijs om te werken. Ja. Voor een baasje. Ja, ja. Wat, wa waarom? Ja, nou, gewoon omdat het uh, lekker klinkt. Ik vind het gewoon uh, omdat het mooi klinkt. Ik vind het nou heel raar trouwens, als ik het. Uh, nee, nee, ja, nou je, <lacht> Het klinkt natuurlijk. Het, het is heel erg opgelezen. Als ik het zeg, dan is het heel anders. Maar <lacht> doe jij het even dan. Uh, even kijken, waar is het dan? Hier staat hij: aardappel. Um, aardappelvlees, die eten beetje warm. Die bitje is beetje koud, buikje vol en de schoentjes beetje mooi. Te eigenwijs om te werken voor een baasje. Ik ga <lacht> echt oefenen. <lacht> dat het dan net zo klinkt. Um, maar, maar goed, die taal, hè, wat, daar, daar moet je uh, op de een of andere manier uh, een gevoeligheid voor hebben. Of zeg jij van eigenlijk geldt dat voor heel veel? Is het helemaal niet zo heel bijzonder? Nou, het was niet dat ik op de, op de middelbare school super uh, talent was in taal of zo. Uh. Het, het is meer dat ik gewoon... Uh, ja, ik vind het leuk om creatief te zijn. En ook creatief te zijn met taal. En wanneer werd het dan echt serieus? Ja, eigenlijk al wat je net vertelde toen je je eerste microfoon kocht. Ja, nou, toen, uh, toen was ik daar nog niet zo heel veel bezig. Toen was ik gewoon uh, proberen om op de, op de maat te blijven. En uh, er iets van te maken. Maar uh, ik denk, uh, ja afgelopen twee jaar is dat een beetje erin geslopen... om toch een beetje uniek te zijn in mijn eigen manier... door op mijn eigen manier dingen te vertellen en eigen woordjes te bedenken. Want toen ging je, twee jaar geleden, naar... Want je had dat Gerrit Rietveld College gedaan, afgemaakt, HAVO-VWO. Ja, ik begon bij HAVO-VWO en uiteindelijk heb ik MAVO afgemaakt. En toen ben ik naar de Herman Brood Academie gegaan... Dat was een mbo-opleiding. En uh, die heb ik ook muziek, afgemaakt. Muziek, hè? Ja. Ja, Herman Brood, dat ja. wil je. En uh, die heb je afgemaakt. En wat, heb je daar dan, wat ging je daar dan doen? Gewoon heel veel muziek maken? Ja, nou, uh, uh, ik was van de eerste lichting. En er uh, uh, was niet echt heel veel... Uh, dat je werd geleerd om te rappen of muziek te maken. Het was meer de alles er rondomheen met... met uh, uh, hoe je alles uh, netjes uh, op orde moet hebben. Weet je wel, met belasting en, uh, <laughs> en, en uh, marketing en promotie. En wat er allemaal bij komt kijken: videoclips en albums. En was dat aan jou besteed? Uh, ja, zeker, zeker. Ik was heel, heel erg fanatiek in dat. En op een gegeven moment uh, uh, was ik zo fanatiek dat ik in principe uh, privé alles al aan het doen was. Wat uiteindelijk schoolopdrachten waren. Dus elke keer dan kreeg ik een schoolopdracht, had ik dat al gedaan. En kon ik dat gewoon inleveren. Het sloot naadloos aan precies bij wat jij wilde. Ja, ja, ja. Want je had ook onmiddellijk wat je daarnet eigenlijk ook al zei... Van dat je dat doel hebt in het leven, dat je gewoon geld moet verdienen. Ja, nou, ik, ik, ik, ik, ik had ervoor gekozen om, uh, om muziek te maken... en om ook echt alleen maar daarmee bezig te zijn. Ik heb uh, um, uh, uh, geen uh, school daarna meer gedaan. En uh, ik had uh, geen vriendin, omdat dat, ja... En dat ging gewoon niet meer. Op een gegeven moment, hier. dus dat was uitgegaan. En, uh, Tijdens de Herman Brood Academie had je nog een vriendin. Daarna ja, daarna niet meer. Waarom niet? Meer, omdat omdat, omdat jij zo fanatiek was. Ja, omdat ik ik, ik, ik uh, zei haar gewoon regelma regelmatig zei ik haar af, omdat ik uh, dan uh, liever de studio inging. En dat werkte gewoon op een gegeven moment niet meer. En uh, uh, ik heb ook in principe alleen maar gewerkt, zeg maar via uitzendbureaus, om daar videoclips van te betalen. En te investeren in mijn muziek. Dus ik heb nooit geld aan de, aan de kant gehad om uh, uit eten te gaan... of super mooie kleren te kopen. Altijd alles, alles wat ik werkte, dat stopte ik weer in mijn muziek. En nu? Leeft het nu? Ja, je moeder kon met jouw pinpas gaan ja ja, ja. ja, nou, ik ben niet uh, super, super rijk of zo. Maar ik heb wel, uh, ja, ik, ik heb wel aardig wat, wat om, om uit te geven. Ja, en om uh, goed van te leven. Ja, en om, om met, met de mensen om me heen uh, het gezellig te maken. Ja. Je hoorde trouwens, uh, dat vertelde je moeder ons ook nog, uh, pas op je vijftiende dat je uh, geen zoon was van die meneer Groot. Ja, dat moet klopt. wel een heel erg rare ervaring zijn geweest voor een jongen van vijftien. Ja, nou dat, dat, dat was het ook wel. Uh, uh, de, de, ja, ik, ik, dat gevoel kan eigenlijk niet zo goed beschrijven of zo, uh, wat, hoe, wat er door mij heen ging. Maar het rare was dat. Uh, het wel op een gegeven moment een soort van voelde alsof alle puzzelstukjes klopten ineens ofzo. Want ik had altijd al het gevoel dat er iets niet klopte. Maar ik wist dat was gewoon een gevoel van binnen. En sprak je daarover? Nee, nee, omdat ik ook niet wist wat dat gevoel was. Maar mm -hmm. als ik bijvoorbeeld hoorde uh, uh, dat ik uh, half Nederlands ben... dat vond ik in een of andere manier niet kloppen. En ik vond mij zelf ook niet lijken op, uh, op, uh, op de destijds mijn moeders vriend. Dus het klopte nooit. Maar ja, ik wist nooit wat eraan, waar dat aan lag. Dus uh, toen ik dat hoorde was het wel op, ook nog um, ja, een beetje een gevoel van... oké, okay, dat was het. Mm -hmm. En uh, was dat al die tijd een gevoel van uh, onbehagen of alleen maar van... Hmm? Ja, het, het was gewoon een raar gevoel. Van dat, er, er klopt iets niet, maar ik wist niet wat het was of zo. Was je boos op je moeder? Nee, zeker niet. Nee. Nou, ik, uh, um, ik weet dat zij uh, heeft geprobeerd om uh, mij kennis te ma laten maken met, met hem. En dat hij dat toen heeft uh, ja, afge afgeworpen, dat hij dat niet wou doen. En uh, ja, ik snap het wel dat het lastig is of zo, om ja. zoiets te vertellen. Heeft het je veranderd nu, toen je die wetenschap had vanaf je vijftiende? Uh, nee, niet echt of zo. Nee. Nee. Een andere man die in, in een aantal nummers van jou voorkomt is je opa. Ja. Uh, De vader van, van, uh, mijn moeder, ja. van je moeder. Uh, wat, wat voor iemand was dat? Heb je hem goed gekend? Ja, ja ik, toen, toen ik jonger was, dan was ik regelmatig in Polen... En, uh, ja, ik, ik, ik was bijna altijd bij hem. Weet je wel? Hij was echt, uh, uh, hij vond het superleuk, zijn kleinkinderen. En die gingen hem overal met ons mee uh, nam hij ons mee. En hij was zelf ook jager. En dan ging ik met hem mee. Ook jager? Ja, ja, hij was jager. Mm -hmm. En dan ging, ik met, uh, <lacht> dan ging ik met hem mee uh, naar het bos en uh, ja, een beetje kijken wat hij aan het doen was. Of samen vissen of uh, weet ik wel, paddenstoelen zoeken in het bos en die uh, dan s'avonds eten. En die beren? Ja, die beren die, uh, die, zijn, die heb je ook genoeg in Polen, ja. <laughs> maar die heb je erbij gefantaseerd? Of ben je echt met hem op berenjacht geweest? Nee, nee, nee ik ben nooit... Uh, op, op, op beren mag je niet schieten. Ik heb ze, uh, ze wel gezien, maar er niet op geschoten. Want je hebt een beer toch ergens op jouw arm getatoeëerd? Ja, op mijn getatoeërd. arm heb ik dat getatoeëerd, ja. Met mijn gezicht erin. Ja, en uh, de, uh, dat heeft iets met jouw opa te maken? Of? Ja, dat heeft gewoon van die periode... Uh, en ik vind beren ook gewoon... Uh, ja, tof. Beesten, man. Hm. We, we kunnen even een klein fragmentje laten horen uh, van YouTube. Ik weet niet precies waar het vandaan komt, maar dat gaat over die beer. Okay, ja. Oké. Okay. Shama, mijn naam is Wojciech Czajka. Ik neem jullie vandaag mee op een reis door de bossen van West-Polen. Vandaag ben ik jullie boswacht. Wat we hier voor ons zien, is een prachtig exemplaar van de Oris Arkatos. In de volksmond ook wel bekend als de Bruine Beer. Ga maar even een stukje dichterbij komen. We moeten voorzichtig zijn. Heel erg voorzichtig. Het de is paringstijd En deze beesten staan er bekend om. om in dit seizoen. extreem agressief te zijn. Laat je niet misleiden door de prachtige vacht. en de glanzende ogen. Er zit een kaakkracht die overweldigend is. menigte gunnen heeft zich hierin vergist. Laat me even met de zakmes een stukje van die tak weghalen. Dames en heren, ik sta hier, pakweg, vijf à drie meter, oog in oog. Oh shit, met een joekel van een beest. Oké, okay, we hebben oogcontact. Het belangrijkste is nu om dit oogcontact vast te houden. En om te laten zien wie de dominante in de bos is. Dat ben ik. Mijn naam is Voortje Dames en heren, het is nu tijd om dit tweeste lijf te gaan. Ja, dit is dus het intro hè, van het ja. boswachter. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, vertel eens, hoe is dit ontstaan? Uh, dit is ontstaan uh, omdat... Uh, ik weet niet of, of, of, of jullie dat kennen... maar er is uh, op Discovery Channel een programma... en dat uh, is van Bag Rails. Dat is de uh, ultimate survival. Dat is uh, een, een Britse man die dan de wildernis ingaat en die gaat dan overleven. En uh, ik keek dat altijd... En uh, ja, dit is een soort van, uh, op mijn manier, uh, een beetje vertaald wat, hoe hij te werk gaat. <lacht> dus dat vond ik wel leuk. En, en jouw vader, uh, of jouw vader, jouw opa, vertelde je dus ook altijd dat soort verhalen. Ja, ja, ja. ja. Maar ja. zo spannend zoals jij het nu hier ook doet? Ja, nou, ik, uh, ik ging wel eens met hem gewoon overnachten uh, in het bos. Dan zaten we in zo met z'n tweeën? Ja, met zo'n uitkijktoren zaten we daarin. En dan uh, uh, ja, was hij gewoon aan het jagen. En dan zat ik daar te kijken. Heel de nacht in het bos. En hoe oud was je toen? Uh, ja, hoe oud was ik? Want je toen... moet heel jong, want je moeder vertelde ja, dat je dat zeven was... was toen hij stierf. Ja, dus dat was, dan was ik misschien zes of zo, of vijf. Hm. En toen hij stierf, was je het totaal van de kaart, vertelde je moeder? Ja, nee, dat was wel. Was wel kijk, ik, um, uh, er zijn weinig mensen waar ik echt. Uh, een hele sterke emotionele band mee heb of zo. Maar met hem had ik dat wel heel erg. En uh, uh, ja, dat was ook gewoon een soort van vriend voor mij. Hm. En je werd er zelf ziek van. Ja, nou, ik was, ik was, uh, uh, ik denk dat je bedoelt, uh, ik, ik was een keertje met hem ook mee gaan, uh, gaan uh, jagen. En uh, toen ben ik iets tof, iets van 40 mugbulden of zo. Toen was ik naar het ziekenhuis. <laughs> Omdat ik een soort van allergische dingen had gekregen. <laughs> <laughs> en toen heeft je opa zich waarschijnlijk heel erg zorgen om jou Ja Ja, ja, klopt, mm. klopt, klopt. En je moeder vertelde ons dat je eh, ziek werd nadat hij was overleden. Hè? Dat je daar... Oh had... ja, dat, dat weet dat ik zelf. Herinner je dat je herinner, je herinner ik mij niet meer, niet meer nee. Dat Polen, want uh, nou, er is ook een nummer uh, waarin je uh, zingt, rept dat je terug wilt, dat ja. je daar zelfs een huis wilt op een berg. Ja, ja. Is, is dat echt de bedoeling? Uh, bedoel je was drie toen je hier kwam. Hè? Ja, nou, maar ik, ik, ik heb elke keer zoveel plezier als ik daar ben. En uh, ik vind de cultuur en de mensen... Zo tof daar... Dat als ik, uh, ik denk als ik alles heb gedaan in Nederland wat ik uh, wil doen... en ik ben een oude man van 60 jaar, dan wil ik wel eigenlijk. je erger. hebt een tante zwanger gemaakt. Ja, <laughs> en een paar kleine Mr. Polska's <laughs> rondlopen. Dan wil ik misschien wel uh, uh, gewoon daar ergens op een berg... of ergens bij een meer in het bos. Met de hele bubs Ja, Polen. en een supergroot, mooi huis hebben en daar lekker wonen. En dan maar wel hopen dat het een Poolse tante is. Nou, dat hoeft niet per se hoor. Nee? Je nee, neemt gewoon nee, een Nederlandse ik ben, tante? ik ben gewoon uh, multicultural. En hoe zit het dan met de Poolse rap? Want wat je net zei, je spreekt Pools, maar de straattaal ja. beheers je niet. Kun je het je voorstellen dat dat zou gaan gebeuren? Dat je ook daar. Uh, ze kunnen jou dus niet verstaan daar als een muziek. -actor. Nee, klopt. Nee, nee maar uh, um, omdat ik nu de laatste tijd ook daar uh, in het nieuws ben, zijn we daar wel uh, over aan het nadenken of dat niet een idee is. En dan? Maar, ja, gewoon proberen. En dan heel netjes rappen of zo? Ja, of, of uh, iets meer erin verdiepen. Gewoon ja. daar een tijdje gaan ja, zitten dus. Ja, precies. En voor welke stad zou je dan kiezen? Uh, ja, de stad waar ik vandaan kom, dat is Torun. En dan daar gewoon een tijd rond gaan hangen? En, en... Ja, gewoon met de jongeren daar en misschien samen met iemand aan iets werken. Maar ligt dat al heel dicht uh, in, bij je? Bedoelt nou, je hebt... het, het is voor mij gewoon weer een avontuur. is weer helemaal opnieuw beginnen met iets en... Uh, ik hou wel van een avontuurtje. Er is nog een vraag van een luisteraar. Even kijken wat erop staat. Uh, Shema Polska. Tof hoe je het Oostblokgevoel vertegenwoordigt. Ik ben zelf ook half Oost Oostblok. En je nummers doen mij qua sfeer altijd denken aan mijn vakanties... naar familie in het Oostblok. Ik vroeg me af of jou ook het enorme mentaliteitsverschil... tussen Nederland en het Oostblok opvalt. Succes gewenst. David Gerritsen. Nou uh, David, uh, mooi. Dankjewel voor deze prachtige woorden. Ten eerste. <laughs> en ten tweede, ja, um, kijk, het is wel... Uh, wat het grootste verschil is, is dat de, de mensen daar veel minder hebben. Waardoor uh, uh, het, het ze elkaar eerder helpen. En in Nederland is het toch een beetje iedereen op zichzelf. En daar is het heel erg open en heel erg gastvrij. En uh, als er iets met, met eten dat wordt gedeeld, of de, je, als je buurman handig is en bij jou thuis is iets stuk, dan gooi je het niet weg, maar dan komt je buurman langs kijken of hij dat kan repareren. Of, uh, maar je wijt dat aan de schaarste en aan het... Ja, moment. omdat de dat, dat mensen gewoon iets... Uh, iets, iets ja, uh, meer medelevend zijn met elkaar. En in Polen is het ook uh, dat je zeg maar, je ouders ja, eigenlijk verzorgt... Totdat, totdat ze sterven, dat je dus voor ze bent. Dus in Polen heb je niet echt iets zoals bejaardenhuizen. Hmm. Er zijn gewoon heel veel mensen die ook hun ouders... nadat ze zelf uit huis gaan, hun ouders meenemen... Dus jij neemt ook je moeder mee naar die berg, begrijp ik niet. Ja, ik denk ik bouw gewoon een, nog een huis voor haar daar op een berg. Wat komt er op de tegel te staan, Mr. Polska? Uh, nou, ik zat net in de auto en toen uh, dacht ik... Uh, als, je, als, je el, als je niet durft elke dag jarig te zijn... dan moet je ook niet zeuren als je geen taart krijgt. Hij is mooi... Ik vind hem heel mooi. Ja? Dank ja, je wel, Dominique. Het was leuk, mij dankjewel. een uh, waar genoegen. Zo dadelijk uh, op deze zender uh, twee dingen. En vandaag uh, praat Ad Beljaars van het Rode Kruis in twee dingen... over het vredesplan voor Syrië. En Peter Wiersinga is ook de gast. Hij spreekt over de oprichting van het rampen Dat gebeurde naar aanleiding van de vliegramp op Tenerife vandaag. Precies 35 jaar geleden. Goed, uh, Mr. Polska is, uh, is on tour. Zal ik nog even zeggen waar je heel binnenkort te zien bent? Ja. Even kijken welke datum zijn we nu. 30 maart, dan ben je in uh, Nieuwe Noor, Heerlijk. 31 maart moet je naar Lelystad, Underground. En dan ben je op 6 april in Groningen, Simplon. 7 april in Leeuwarden, poppodium Romein. En uh, Amersfoort kan ik ook nog noemen, 13 april, de kelder. Ja. En zo gaat het nog een tijdje door. En je komt ook naar Den Haag, naar het paard, daar ga ja, ik ook. Dankjewel. Okay. Dank meneer Polska, dit was aflevering 2448. Morgen praten wij met regisseur Sasha Polak... over haar speelfilmdebuut, Hemel. Tot dan Radio 1 hey, Kindstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Welkom bij de belastingtelefoon. Belastingtelefoon, belastingradio, je bedoelen. Als u een vraag heeft over kindgebonden budget